9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De lijst met topverdieners in de publieke sector die minister Plasterk aan de Tweede Kamer stuurde, klopt niet helemaal. Volgens RTL Nieuws staan 13 topverdieners niet of verkeerd op de lijst. Elf van hen staan voor een te laag bedrag op de lijst, omdat hun ontslagvergoeding niet is meegerekend. Twee grootverdieners staan er helemaal niet op. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de lijst. Koning Juan Carlos heeft alle verwijzingen naar zijn schoonzoon Inyaki Oudongarín laten schrappen van de officiële website van het Spaanse Koningshuis. De hertog van Palma is een ongenade gevallen omdat hij is betrokken bij een corruptieschandaal. Sinds dat in 2011 aan het licht kwam voert hij geen officiële taken meer uit. Oudongarín, de man van de tweede dochter van Juan Carlos, wordt ervan verdacht gemeenschapsgeld te hebben verduisterd. Een stichting die hij leidde zou miljoenen hebben weggesluist naar fiscale paradijzen.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 Het weer vanuit het westen natte sneeuw of ijzel. Daardoor kan het plaatselijk glad worden op de weg. Morgenochtend eerst regen. In de middag klaart het in de kustgebieden op. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw stress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komen uw ogen tot rust...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 Deze maand wordt koningin Beatrix, 75 jaar. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie Ons Koningshuis. waarlijk helpen mij. Vandaag deel 1. Majesteit en moeder. Voor maar 6,95 euro exclusief bij het AD. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar erewisselive.nl voor een uniek aanbod. Vandaag deel 1, Majesteit en Moeder voor maar 6,95 bij het AD. Ja! Nogmaals, goedenavond, dracht naar die mij. Ik kon net voor het nieuws vertellen dat Nak op een voorsprong was gekomen. Ja, de goal van Verbeek toen. Van links naar binnen getrokken en in de verre hoek geschoten. Achter Doelman Zoet. Twee minuten daarna de 2-0 van Nak Breda. Dat is een terechte afspiegeling van de krachtverhoudingen vandaag. De afstand was 25 meter. Jordi Buis haalt uit. Er zitten wat stuitjes in die bal. En die bal ploft in de rechterhoek achter Zoet. Of die daar schuld aan heeft, ik weet het niet helemaal zeker. Maar feit is dat Nak met 2-0 leidt bij RKC in Waalwijk. Malky verloor het vete en uh, mocht daarom de kleed. Kamers op zoek. Ronald van de Geer. Kapotde, kapotte schoen en een rode kaart. Ik denk dat Brahma zich wat in de luren liet leggen. Ook door de ADO-bank die opsprong en wat ophef maakte. Nou ja, Malki is weg. 10 van Roda tegen 11 van Ado. Stand is nog in balans. Het is 1-1. Brood heeft wel ingegrepen. Heeft Mitchell Donald in elk geval in het elftal gebracht. Guus Hupperts is eruit. Nog maar één spits over. Kijken wat dat gaat betekenen voor deze wedstrijd. Er is nu ook van nu heel veel balbezit voor Ado Den Haag. Maar uitgespeelde kansen hebben we nog niet gezien. En dan in de eerste helft. Herakles PSV nog geen goals. Bastichler. Nee, na 20 minuten. Zo spectaculair als het hier toch dit seizoen vaak is geweest. En uh, met veel goals en alles erop en eraan. Zo rustig is het eigenlijk nu. Want behalve die ene grote kans voor Mataps is er hoegenaamd niets de moeite waard van te vertellen. En over een paar minuten ook schaatsen. Vanuit Salt Lake City de wereldkampioenschappen sprint.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 ja, je enthousiasme, Ronald, verraadt dat er een goal moet worden aangekondigd. Maar ik heb nieuws voor je: het is geen goal. Tenminste, dat dachten we wel, want de Rijk kopte de bal langs Doelman Pasveer, Maar er was een vlag omhoog gegaan voor buitenspel. En dus blijft het in Almelo gewoon 0-0. Tomorrow gone, gone, gone. You're too hard, this all seems I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall?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 You don't know, you don't know. Ik durf het bijna niet, Bas. <laughs> maar nu telt hij wel. PSV komt op 1-0 in Almelo. Maar Tafs maakt de goal na 23 minuten. Heel droog, heel simpel. De verre trap van achteruit. Nu kijkt iedereen naar de grensrechtergrond. Nu zal het wel weer buitenspel zijn. Maar nu blijft de vlag naar beneden. Er loopt nog wel een verdediger mee. Maar op de rand van het strafverbied aangekomen, zeg maar Tafs. Nou ja, echt heel rustig en bekeken ik. mik op de verre hoek en dat lukt. En de bal gaat er heel droogjes in. 0-1, Heracles PSV, na nu 23 minuten. Hoe doet Rode uit met 10 man, Ronald? Met name met de rug rond de eigen 16. Um, uur gespeeld. Het is nog altijd 1-1. Veel balbezit van Ado Den Haag. En één echte goede kans. Maar dat was ook een mooie aanval. Sherry die de bal inspeelt. Eigenlijk richting het strafstopgebied. Rechterkant. Hakbal van Jansen. Dan is daar een schietkans. Want die bal gaat terug voor de voeten van Toornstra. Om die bal binnen te schieten. Maar nog net een teen van Danilo. Zorgt ervoor dat die bal niet de goal ingaat. Maar over de achterlijn. De corner die Ado vervolgens mag nemen. Levert niets op. Nu is Roda wel in balbezit. Zeker nog, het mag er zelfs even over nadenken. Want Bonavatia neemt rond de middenlijn een vrij trap. Lebedinski in het strafsomgebied omringt door drie. Vier spelers van ADO en uiteindelijk is het Wormgoor die de bal ontfutselt. Maar dan is wel heel slecht opbouw tenminste. Daar leek het in eerste instantie op. Bal gaat wel richting Meijers. Die krijgt nog een duwtje van Montaigne en dan neemt de nieuwe aanvoerder Delorsje het balbezit over. Band overgenomen van Malky. Delorsje gaat op avontuur. Heeft nog gespeeld bij deze club maar dat is kort geweest. Een jaar. Het is niet zo dat er een warme band is tussen de supporters van ADO en deze speler van Roda. Nu balverlies van Roda nu kan van Duinen ervan door aan de linkerkant. Maar heeft Brahma weer gezien dat de bal over de zijlijn is geweest. En dus gaat Roda gewoon gooien. Nee, het is maar een wedstrijd die maar niet op gang wil komen. We zijn 62 minuten bezig. Eigenlijk kun je alleen maar spreken over een aardig begin van Ado. Dat daarna ver terugzakte. Roda in de wedstrijd liet komen. Nou, wat een gelukkige goal. Maar echt overtuigend is het spel eigenlijk van beide nog niet geweest deze avond. En nu Ado dus met een mannetje meer. Je zou dus wonderen kunnen verwachten van het helftal van Mauri Stel. ...tegen Roda dat de defensieve stellingen nu definitief heeft ingenomen. Paul Bezit heeft via Korto, die zegt dan wel tegen iedereen... ...wegwezen naar voren. Maar of zijn medespelers daar nou zoveel zin in hebben, dat is nog maar de vraag. 1-1 is het, na 62 minuten. Nak met 2-0 voor- en in uitwedstrijd. Betekent dat dat ze nu met de rug tegen de muur en tegen het doel staan? En bij. Nee, dat valt wel mee. Maar je zit wel in zo'n fase met nog een kwart wedstrijd te gaan. En die 2-0 voorsprong voor NAC. Dat RKC nog wat spartelt met nieuwe mensen ook. We gaan wachten op een hoekschop trouwens van NAC Breda. Maar nieuwe mensen gekomen aan van leader voor het verdediger van Mosselveld. En Snijder op het middenveld voor Stans. Dat heeft de wedstrijd een klein beetje doen kantelen. Maar de stand 2-0 in Breda's voordeel. Daar is die hoekschop. En het schot ook van uh, Nemanja recht af op doelman Zoet van RKC. Die bij al die uh, doelpunten bij die twee van NAC toch een beetje het gevoel zal hebben. Waren ze volledig onhoudbaar. Je kunt er een uh, klein vraagteken achter zetten denk ik. Aan de andere kant met name die eerste goal. Dat schot van Danny Verbeek was een heerlijk doelpunt. In de verre hoek vanaf de linkerkant nogmaals uh, gememoreerd. Als uh, er wordt opgebouwd bij RKC met in de middelse. Uh, het balbezit eventjes kort stonden voor Enrico Drost. Dan is daar Martina, Sander Duits... Zoeken naar een opening zoals RKC dat eigenlijk al de hele avond doet. De ploeg zit niet in de wedstrijd, heeft dat nooit gezeten. En het is gewoon een off-day van RKC Waalwijk. Eerst nog een puntje een week geleden bij FC Twente. En RKC is natuurlijk ook gewoon een ploeg. Het kan een keertje mee zitten, het kan een keertje tegen zitten. Nou ja, aan het einde van de rit levert dat voorlopig tenminste niet helemaal aan het einde van de rit. Want dat duurt nog even, maar halverwege de competitie zo een tiende plek op. Terwijl zometeen Van Peppe dan weer wel een vrije trap mag gaan nemen. Gaan, gaat het overlaten aan Sneider. Heel even kijkend misschien. Nog 21 minuten te gaan of dit aansluitingsgoal oplevert. Van Boekel gaat blazen. Daar is Snijder veel koppers voor. De goal achterin het strafschopgebied. Nee hoor, weggehaald. Het blijft 2-0 voor NAC. De WK Sprint in Salt Lake City. Een paar ritten zitten erop. Wie heeft de snelste tijd tot nu toe? De Chinese Hong Zhang. En dat is de dame van de snelle rondjes. 38 Geen 37-er dus voor uh, Hong Zhang. Terwijl het toch een hele lage luchtdruk is in deze hele snelle baan van Salt Lake City. Het is trouwens ook gordroog die lucht. Maar 20% luchtvochtigheid. Maar tot nu toe in de ritten die we gehad hebben. En dat zijn er vier. Pas één persoonlijk record gezien. En op een baan als Salt Lake City verwacht je er toch wel ietsje meer. Het is wachten tot rit 9. Voordat we de eerste Nederlandse in de baan krijgen. Marit Leenstra gaat het opnemen tegen de Koreaanse Jung Jung Kim. Daarna meteen in de tiende rit Christine Nesbit. De grote uitdaagster misschien wel van de Amerikaanse Heather Richardson. Um, Sang -wali, wereldrecord in de veertiende rit. Daarna Thijsje Oenema tegen bij Jing Wang. Laurine van Riesen tegen die Heather Richardson. En de titelverdedigster Ying Yu in de laatste rit tegen Margot Boer. Hongzang ziet dat ook na vijf ritten haar 38-09 nog steeds als snelste tijd staat genoteerd. Want de Oostenrijkse Vanessa Bietner komt een 39-40 niet aan die tijd. Rijdt wel een persoonlijk record. Dus hebben we er nu twee op de borden staan. Uh, Elina Riesku uit Finland kwam namelijk niet aan HPR. Twee persoonlijke records gezien en Hong Zang met 38-09 nog steeds is aan de leiding. Het wacht is op, rit 9, Marit Leenstra gaat dan namens Nederland het spits afbijten. Mataf, scoorde er een voor PSV, maar hoe is het met die Eindhovense verdediging, Bas Tichter? Nou ja, die is eigenlijk nog niet zo op de proef gesteld, vind ik. Het is 1-0 voor PSV en Almelo na nu 28 minuten. Waterman heeft eigenlijk hoegenaam nog niets te doen gekregen in deze wedstrijd. Terwijl PSV nu met een aardige combinatie aanvalt. Overstapje Matas, die meteen weer wegloopt en de paas van Mertens meekrijgt. En uiteindelijk hommelt die bal dan over de achterlijn. En denkt PSV dat het een hoekschop mag nemen? De grensrechter vindt van niet, maar de scheidsrechter, Geuse Bajuk... overruled zijn grensrechter en zegt wel hoekschop. Nou fluit het publiek, dat is begrijpelijk spelers hebben geleerd dat ze dat dus niet moeten doen. Nou ja, fluiten deze sowieso niet, maar klagen ook niet. En dus accepteert iedereen dat er een hoekschop komt voor PSV. Dat dus met 1-0 voor staat door die goal van Matas. bal komt uh, in de doelmond. Eigenlijk wordt er altijd gemikt op Marcelo, die er vaak bij komt ook. Maar nu net niet kan koppen. De bal wordt weggekopt. Komt opnieuw voor de voeten van Mertens. Die dat bal opnieuw in het doelmond brengt. En daar wordt hij dan gevangen door uh, Pasveer. Maar die verdediging van PSV om op je vraag terug te komen... die is dus nog niet echt op de proef gesteld. En als uh, de aanvallers van Heracles... Want ze zijn simpelweg nog niet bij machten om daar met prachtige combinaties de boel te ontregelen. Dan is het allemaal niet zo moeilijk om op de been te blijven. Um, dus conclusies trekken op dat vlak, dat doe ik graag over een uurtje. Misschien nee. dat er dan wat verandering in de strijd is gekomen. Want voorlopig is toch na dat kleine halfuurtje dat we nu gespeeld hebben... de conclusie dat PSV terecht op een 1-0 voorsprong staat. Omdat los van de goal. PSV 2-3 kansen gekregen heeft en Herikles het eigenlijk nog helemaal niet heeft laten zien in dat eerste half uur. Het zou nu misschien kunnen als Bruns een bal krijgt aan de zijkant maar die op de borst aanneemt, maar eigenlijk door de Rijk weer wordt weggeduwd. De andere kant op dan helemaal terug moet naar Kwanza. Kwanza, Duarte. Nu ligt er wel veel ruimte voor Duarte om te komen. Duarte speelt de bal iets te ver voor zich uit. En dan stapt Marcelo eigenlijk heel goed uit en kan de bal een zetje geven. Dan komt die bal voor de voeten van Willems voor Strootman en dan komt er een wat paniekerig getrapt naar voren waar Matas niet bij kan. Rienstra wel en gaat de bal terug naar de doelman. Een half uur op de klok. De enige die scoorde in Almelo was Matafs. Twee goals al in Den Haag bij Ronald van der Geer. Nou ja, al. Na 67 minuten is, uh, is dat niet echt een, een vette <laughs> hap, zeg maar. Maar goed, we spelen 67 <laughs> minuten. Er staan er tien van Vergeleken Rode op het veld. Nee, dat die ene, ja. Nee, dat is waar, dat is waar. Je kunt alles natuurlijk in een bepaald perspectief zetten. 1-1, um, dat is het. Voor alle duidelijkheid. En er staan er nog tien van Rode op het veld. Omdat Malki dus een rode kaart heeft gekregen. ADO heeft gereageerd. Heeft Poupon binnen de lijnen gebracht en een verdediger opgeofferd. Dat is logisch. Super SEPA is naar de kant gegaan. En ja, het leven bestaat uit het maken van keuzes. En het laten die van ADO, de mannen van Maurie Stijn. nou stel, elke keer als ze in het 16 meter gebied van Roda zijn... structureel de verkeerde keuze maken. Oftewel, men komt daar wel. Daar is ook wel dreiging. Maar uiteindelijk zal er een keer een goede eindpaas gegeven moeten worden. Maar het wachten daarop is al geruime tijd. Want echt heel gevaarlijk wordt ADO niet. Ondanks dus die numerieke meerderheid ja, Roda loert op een momentje om er een keer uit te komen. Dat momentje was er net met een loopactie van Donald. Heel ver kwam die Van heel ver, van eigen helft. Maar uiteindelijk in het schapsopgebied van Ado Den Haag schoot hij de bal voorlangs. De goal van Coutinho. Ado gaat maar weer eens aanvallen. Via Meijers aan de linkerkant. Halverwege de helft van Roda. Cherie is aan speelbaar. Het gaat weer naar achter. Naar een van de twee centrale verdedigers. Die nu overigens ook nog eens een keertje onderuit gaat. Wormgoor wordt aangespeeld. Beugelsdijk in de middencirkel. Ja, Roda staat natuurlijk rond de eigen 16 gegroepeerd. En het is aan Ado om met een hoog baltempo daar doorheen te komen. En ook van met wat beweging. Toornstraat, die is wel altijd in beweging. Geeft een aardige bal. Poupon. Rechterkant schast op gebied. Die wil dan schieten. Maar ja, dat is het dan ook. Als er dan de goede keuze wordt gemaakt. Is er altijd wel een roda-been. dat in de weg staat of ligt. In dit geval kiezen we voor de optie staat. En behoort het been toe aan het lichaam van Danilo. Die het schot van Poupon blokt. En via Danilo komt de bal dan ook nog eens bij Courto terecht. Dus zelfs geen corner van Ado Den Haag. Lange bal van De Pol Komt weer op het hoofd van Wormgoor. En Malone kan dan namens Ado weer gaan opbouwen. aan de rechterkant. Kijkt eens wat om zich heen. Holla zakt uit vanaf het middenveld. Hij gaat nu openen vanaf de rechterkant richting het Straschopgebied. De loopactie is wel aardig van Sherry, maar het verdedigen van Montaigne ook. Hoewel, daar komt Ado nog een keer met Poepon en Van Duinen. Nee, Roda heeft de bal te pakken via Bonifacio. Het is 1-1 na bijna 70 minuten. Durf je al te zeggen dat de buit binnen is voor NAC? Graag nog niet mee. Nou, nog niet helemaal, maar moet wel snel komen. Kwartiertje voor tijd, NAC staat met 2-0 voor. We zien een tackle nu van Hadouwier op de benen van Braber van achteren. Een beetje onbeholpen actie toch. En Hadouwier heeft dat vanavond absoluut niet nodig. Zou die helemaal nooit nodig moeten hebben, zoiets. Maar hij krijgt het terecht. Een gele kaart van scheidsrechter Paul van Boekel. Het is de tweede gele kaart van Mosselveld gewisseld. Ik zei het eerder, die kreeg de eerste gele van vanavond. De laatste wissel dient zich ook aan bij RKC Waalwijk op dit moment. Waar uh, zelden rust uh, binnen de lijnen gaat komen als ik het goed zie. Jazeker, zeker en wie gaat er dan vanaf? Noordin Bukali in de voorhoede dus gewisseld bij uh, RKC Waalwijk. Bukali toch uh, heeft uh, ja, leuke dingen laten zien de afgelopen periode. Ook zeker voor de winterstop, maar vanavond uh, had hij niet zijn avond. Eigenlijk geldt voor heel RKC Waalwijk. De vrije trap naar die overtreding van Bukari Die toch wel fors was, vond ik. Maar geel. Daar is Van Peppe. Bal gaat het strafschopgebied in. En op de voet zomaar van, uh, je wist niet eens dat hij uh, meedeed, van Jozefzoon. Maar die bal zeilt dan denk ik een meter, anderhalve meting langs uh, de kruising. En dat was de kans misschien wel op de aansluitingsgoal. Uh, Nak gaat wisselen. gaat Spits-Alex Schalk binnen de lijnen brengen voor Anouar Hadouir. Die misschien toch wat opgefokt is. En er wordt geen enkel risico genomen door Nebosja Goudelje, de trainer van de Bredana's. Ja, waarom zou je ook als je toch een talent als Schalk, want dat is hij nog altijd zeker wel, als je die nog op de bank hebt zitten. Nou, er gebeurt momenteel dus niet zoveel gewisseld en gedoe. Ik kan me voorstellen dat er ergens anders wel interessantere dingen uh, beleefd worden. 76 minuten op de klok, Nak staat uh, terecht met 2-0 voor op bezoek bij RKC in Baalwijk. We gaan het schaatsen in Salt Lake City, Sebastian Timmerman. En daar zie ik nog steeds de tijd van uh, Hongzang bovenaan staan uh, bij de 500 meter. Als we zeven ritten gehad hebben, de 38-09. Nog geen 37-er dus gezien op de 500 meter. Waar sinds vorige week dat wereldrecord staat op naam van Sangwali. Met 36-80. Wat een ongelofelijke snelle tijd was dat van de Koreaanse uh, Anastasia Buzic uit Canada. En Jekaterina Lobisheva uit Rusland hadden een valse start. En dus moet start nummer 2 voor hun goed zijn in deze achtste rit. En die start is in ieder geval dus ook goed. Buzic gestart in de Binnenbaan, Lobisheva in de buitenbaan. En Lobisjeva neemt de voorsprong op de eerste 100 meter. En opent in 10.55 om 10.69 voor Anastasia Buzic. En dat is iets langzamer dan de snelste openingen tot nu toe. Buzic heeft in haar carrière al wel in de 37 seconden gereden. 37.92 voor de Canadese. En Lobiceva met 38.09 persoonlijk record boven de 38 seconden. Dus Lobiceva komt onderdoor in de tweede binnenbocht. En dat is een slecht teken voor Buzic dat zij op de 500 meter gaat verliezen van de Russin. En dat doet ze dan. De Russin rijdt dan 37.89. En dat is een prima tijd voor haar. Voor de eerste keer in haar carrière binnen de 38 seconden persoonlijk record. Dus voor Lobisjeva. En de vierde, het vierde persoonlijke record dat ik noteer op deze 500 meter. En dus ook automatisch de snelste tijd tot nu toe. En Buzic met 38.08 net boven de 38 seconden. Maar wel ook sneller dan Hongzang was. Wat gebeurt er bij Bas bij Heracles PSV? Dan wordt het 0-2. Omdat Lens met een hele simpele beweging eigenlijk door een paasje van Mertens ineens vrij voor de keeper wordt gezet. Daar staat bij Heracles de hele verdediging te kijken naar van alles. Maar niet naar mensen die lopen. En daar is Lens er nou net één van. Ze lopen met 2-3 man naar de man aan de bal toe. Ja, dan zal er verderop wel eentje vrij staan. Dat is dus Lens. Die krijgt het balletje mee. Is op volle snelheid. Ziet de keeper wel komen pas weer. Maar vanaf een meter of 16 de rand van het stadsvolbied schuift hij de bal er heel koeltjes langs. En is het 2-0 voor PSV. Matas 0-1, Lens 0-2. 10 minuten voor rust van het voetballen weer terug naar het schaatsen Sebas. Daar staat het eerste oranje pak, het eerste Nederlandse pak... in de baan van dit 44ste sprint. We zijn dus begonnen met de vrouwen. En dus zien we de Nederlandse kampioenen-sprint in de baan. En dat is Marit Leenstra, de 23-jarige Friesin. Gaat dadelijk starten in de buitenbaan. En kijkt zeer gespannen voor zich uit. Spuugt nog eventjes richting het ijs, of eigenlijk richting de zijkant. En gaat het opnemen tegen een jonge Koreaanse, Yoon Kim. 18 jaar jong, deze Koreaanse. Toch al voor de derde keer... Met Meedoen uh, meedoend aan het uh, wereldkampioenschapsprint. Voor Marit Leenstra is het haar tweede deelname. Vorig jaar werd ze achtste in Calgary. Jans 4, de Nederlandse starter, heeft het uh, ready uh, gezegd. En dan klinkt ook het startschot. En zijn beide dames vertrokken. Leenstra dus in de buitenbaan. Gisteren ging ze onderuit. In zeg maar, de eerste bocht na de finish. Behoorlijk hard onderuit. Open nu in 1086 uh, voor haar. En als kijken of ze nu wel goed de bocht doorkomt. In ieder geval de eerste bocht waar ze dus gisteren onderuit ging. Ja, prima komt ze daar doorheen, linkerarm ook weer van de rug af op de kruising, maakt ze goede slagen, want ze rijdt langzaam maar zeker richting Joen Joen Kim toe, en aan het einde van de kruising is het verschil niet groot meer, en dankzij een goede binnenbocht, zo lijkt het althans, komt Marit Leenstra onderdoor, en heeft ze nu een behoorlijke voorsprong op de Koreaanse Leenstra, nog nooit in de 37 seconden gereden, gaat deze rit ruim winnen, 38-23, dan vertekent het beeld op de baan enigszins ten opzichte van de tijd, want rijdt Joen Jung, Jung Kim gewoon zeer teleurstellend, 38-23 is net geen persoonlijk record voor Marit Leenstra. daar blijft ze 800ste vandaan. Ragnar Niemeyer bij RKC Nak. Erwin Koeman zit wat groggy voor zich uit te staan in de dugout van RKC. 10 minuten voor tijd. Alex Schalk met de beslissing in de wedstrijd. De derde goal van NAC Breda. 3-0 voor de ploeg uit Breda. Hij staat te scherp met wat verdedigers in zijn buurt. De paas komt toch van Leurling. Schalk duikt op achter die verdedigers. Gaat af op de goal van Zoet en schuift de bal heel beheerst binnen zijn derde van het seizoen. Alex Schalk beslist deze editie van RKC. NAC 0-3 en snel weer terug nu naar de schaatsen. Want daar staat Christine Nesbitt inmiddels in de baan. En dat is toch een hele belangrijke dame dit weekend... voor wat betreft het algemeen klassement. Ze werd wereldkampioen twee seizoenen geleden in Heerenveen. Vorig seizoen leek ze op weg naar de wereldtitel in haar eigen Calgary... waar ze een geweldig wereldrecord reed op de 1000 meter. 1.12.68 staat natuurlijk nog altijd op de 1000 meter als wereldrecord. Maar uiteindelijk moest ze toch in het algemeen klassement genoegen nemen... met de tweede plaats omdat de wereldtitel naar China ging, naar Nesbit is uit op revanche. Maar moet het dus niet alleen opnemen tegen een hele sterke Ying Yu. Maar ook tegen een hele sterke Heather Richardson. Wat wordt de uitgangspositie van Nesbit Die het in deze rit op gaat nemen tegen Maki Tsuji. En in één keer goed weg is Richardson gestart in de binnenbaan. Haar persoonlijk record is 37,59. Tsuji is echt een 500 meter specialist. En neemt ruim afstand. 10,36 de opening voor de Japanse snelste opening tot nu toe. Mis het je bij Tsuji ook een beetje wat uh, onregelmatigheden daar. Bij Nesbit in de binnenbaan, op de kruising ligt ze maar, nou zo'n drie meter voor op Tsuji. Nesbit naar buiten toe gaat de buitenbocht in, komt ze daar beter doorheen dan de net Tsuji, komt wel onderdoor in de binnenbaan. Maar Nesbit gaat toch redelijk goed mee in de buitenbaan. De Canadese gaat de rit, denk ik, Vlies of komt ze nog terug, komt nog goed terug en gaat toch nog de rit winnen. 38-02 voor Christine Nesbit is de tweede tijd achter Lobisheva tot nu toe. 38 0, geen PR voor haar, had beter gekund, die eerste 500 meter van Christine Nesbit. Lobisheva dus aan de leiding. Nesbit voorlopig tweede. Waar het Leenstraat staat op de zevende plaats. Als we tien ritten gehad hebben op de 500 meter van de 17 ritten in totaal. Ado Den Haag tegen Roda. Roland van der Geer. Komt de penalty aan voor Ado Den Haag? Omdat Holla na een aardige combinatie gevloerd wordt. door een speler van Roda die nu ook de gele kaart krijgt. Dan ben ik even benieuwd welke speler nou uiteindelijk de dader is. Want het gebeurt bij ons heel ver vandaan. Maar het is een goede combinatie van Ado Den Haag. Uiteindelijk is Holla de man die van links het gebied insteekt. En in de ogen van Brahma in elk geval ten val wordt gebracht. Het is Jansen die de aanval opzet. Sherry, Tornstra en dan is daar het uitgestoken been van Mitchell Donald. En die raakt inderdaad Holla die dan natuurlijk makkelijk naar de grond gaat. Op het moment dat hij het contact voelt. Maar is dat contact er? Ja, dat contact is er. Er wordt natuurlijk wel een bal gespeeld. Maar uiteindelijk gaat ook gewoon de voet van Holla onder het lichaam vandaan. En dus is het aan Ado Den Haag nu in minuut 78 op voorsprong te komen. Holla staat klaar om zijn negende doelpunt van het seizoen te gaan maken. Oog in oog met Koertal. Ja, de andere hoek voor de keeper. Dat is de linker en de rechter voor Holla... ...die nu de meest scorende middenvelder ooit is in de geschiedenis van ADO Den Haag. Dat is dan iets wat hij mooi mee kan nemen. Maar wat belangrijker is, denk ik, voor Danny Holla en voor heel ADO... eindelijk. Na 78 minuten is Adel op voorsprong gekomen tegen de team van Roda. Het had er dan weliswaar een penalty voor nodig van Danny Holla, maar het is 2-1. We hebben het al vaak gezegd, Bas, tegen een gekke competitie. Vanavond verwacht je dat PSV het moeilijk krijgt, maar heel snel op 2-0. Ja, ze hebben het ook eigenlijk helemaal niet moeilijk. Uh, Matafs en Lens maakten de goals. Die tweede goal van PSV was wel een uh, klassiek geval communicatiestoornis achterin bij Herenckles... waar twee verdedigers naar de man met de bal gaan. Het lijkt me handiger dat een dat doet en de andere rugdekking geeft. Zou dat zijn gebeurd dan had Lens niet vrijgestaan. Dat stond hij dus nu wel. En dan zit hij er ook meteen in. Het was wel eigenlijk zeg maar opvolgend. Terwijl nu de 3-0 komt. Lens alleen voor de keeper maar de vlag omhoog voor buiten spel Dus die kans gaat niet door. Paasje vanaf de zijkant van Mertens. Het uh, doelpunt van Lens volgde eigenlijk wel op een periode waarin Heracles wel probeerde. Vijf, zes, zeven minuten lang het PSV wat moeilijker te maken. Dat is natuurlijk ook allemaal niet zo makkelijk als je gewend bent hier een uh, periode een behoorlijke periode natuurlijk te voetballen met en Armenteros en Overtoom en dan staat nu ineens Castellon. die ongelukkig is eigenlijk alleen maar buiten spel staat en mensen van zijn eigen ploeg in de weg loopt. Dan staat nu Bruns in zijn rug terwijl op de achterkant op de achtergrond nu een gefluit klinkt omdat na het oordeel van het publiek Mertens zich aanstelt nadat hij een heel licht tikje krijgt. En er wat consternatie ontstaat. Maar dat aanvalspel van Heracles dat loopt allemaal nog niet. Het heeft één kans opgeleverd na een goede actie aan de linkerkant van Everton. Die een voorzet gaf die vanaf de andere kant bij de tweede paal werd teruggekopt door Bruns. En voor de voeten kwam van Feyenoviets. Die stond helemaal vrij op 4 meter voor het doel. Toen stond er dus nog 1-0 voor het gemak en die had de 1-1 moeten maken. Maar die maaide over de bal. En twee minuten later maakt Lens de 2-0 en krijg je het gevoel... maar nogmaals, dat komt dus omdat Heracles nog geen grip heeft op de wedstrijd... en zichzelf nog niet gevonden heeft... krijg je het gevoel dat PSV de buit al binnen heeft. Dat mag je in deze competitie eigenlijk niet nu al zeggen na 42 minuten... want we hebben gekkere dingen gezien. Maar zo voelt het voorlopig wel. Eindfase eerste helft, Heracles 0, PSV 2. Sebastian Timmerman, de snelste tijd tot nu toe... Uh, op naam van nou Cordaira, seconde of tien geleden... reed de Japanse 37-57 en uh, kwam daarmee redelijk dicht bij haar persoonlijk record. Zit er maar 1500ste van een seconde namelijk uh, vanaf. Cordaira, die uh, uh, drie seizoenen geleden daar debuut maakte... op een uh, wereldkampioenschapsprint, heel goed toen. Vierde plaats, net geen podium, maar daarna is het allemaal wat minder geworden. Vijfde en dertiende in de seizoenen daarna. Maar de basis voor haar is goed, terwijl dus de basis voor Nesbit slecht was met de 38-02. Oud-wereldkampioene nu ook weer in de baan... Namelijk de Duitse Jenny Wolf. Maar dan moeten we toch wel weer terug naar 2008. Naar Herenveen, toen Jenny Wolf wereldkampioenen werd. Daarna nog wel twee keer op het podium gestaan met de tweede en de derde plaats. Maar het beste lijkt er met alle respect wel een beetje van af. Bij de 33-jarige Duitse die ook haar wereldrecord... Al een tijdje kwijt is op de 500 meter. Een jaar geleden raakte ze dat wereldrecord eerst kwijt aan Yingyu, de Chinese. En vorige week werd dat record dus weer uit de boeken gereden door Sangwali. Jenny Wolf die uh, nog nooit binnen de 37 seconden heeft gereden. Dat was haar grote doel om dat als eerste vrouw te doen. Maar ze kwam precies tot die 37 seconden. Maar daaronder lukte nog niet. Uh, Jenny Wolf gaat uh, starten in de binnenbaan. En gaat het opnemen tegen de jonge Carolina Erbanova. Nog maar 20 jaar jong. Doet mee voor de tweede keer aan de week. Sprint. We kennen Erbanova natuurlijk vooral van het Europese kampioenschap Allround... waar ze de laatste vier jaar de 500 meter altijd won. En ik denk ook dat de Tsjechische vooral een sprintster gaat worden in de toekomst. Goed vertrokken. Erbanova ook goed vertrokken. Want het verschil tussen haar en Jenny Wolf op de eerste 100 meter is niet zo heel groot. Dat zegt natuurlijk ook al wat over Wolf... die toch in 10.34 wel de snelste openingstijd tot nu toe neerzet. Maar we hebben van Jenny Wolf in het verleden toch ook openingen gezien in de 2. Daar blijft ze een tiende vanaf. Op de kruising ligt ze wel dankzij de eerste binnenbocht... Zo'n 15 meter voor. Buitenbocht nu in. Jenny Wolf die een beetje moest inhouden. Zo leek het. Komt Erbanova bij haar in de buurt. Nou, ze komt wel in de buurt, maar ze komt er niet naast. En nou, Dus gaat Jenny Wolf hier de rit winnen. 37-57 is de te kloppen tijd van Cordera. En Wolf die rijdt daar ietsje onder, maar niet veel. 37-53. Wel de snelste tijd. Als we dus inmiddels 12 ritten hebben gehad van de 17. Op deze 500 meter bij de vrouwen. De eerste helft zit er bijna op in Almelo, Bas Tegeler. Uh, ja, Oh, dat Bas! Bas, ja. hoor ik niet. Ja, ja sorry. Oh, ik, ik, zal even, nee, ik zat even met mijn buurman te kletten. Ja, dat geeft niet hoor. <laughs> dan, gebeuren. Heb je even tijd voor ons ook? Ja, natuurlijk. Okay. Altijd tijd. Nog acht seconden in de eerste helft. En dan uh, wordt hij hier gefloten voor uh, de rust. En dan praat ik rustig <laughs> met mijn buurman <laughs> verder. <laughs> Het is uh, 0-2 bij Heracles PSV. Ja, Gus Bujuk fluit. We kunnen gezellig verder kletsen. Rust, 0-2. Sorry hoor. Nee, <laughs> uh, geeft niks. Uh, sorry. Uh, we zullen je niet veel storen. Uh, Adol en Roda, heb jij even tijd, Roda? Uh, ja, heel even als je opschiet Ronald. Uh, 83 uh, minuten gespeeld. Het spel heeft hier namelijk weer enige tijd uh, stilgelegen omdat Melon en Flederis bij de 2 in voorsprong voor ADO tegen Roda keihard met de hoofden tegen elkaar zijn gekomen. Flederis wordt nu daar zelfs aan behandeld. Nou ja, het kan wel verder, want hij blijft in het veld als Roda zijn laatste wissel doorvoert. Dan gaat de verdediger uit, Biemans. En voor hem komt Sujuin in het veld. Ja, nu gaat Roda natuurlijk toch nog proberen om een doelpunt te maken. Danny Holla heeft net vanaf 11 meter de tweede van ADO binnengeschoten. Een penalty die gegeven werd naar een overtreding van Donald op diezelfde Holla. Het is de zevende penalty al die Ado dit seizoen kreeg. Dat zijn toch nog eens aantallen. En de zesde, die Holla trouwens raakschoot. Maar kijk wat de slotfase nog oplevert. Nog zes minuten, maar er komt zomaar een minuut of vijf bij, denk ik. Als Bonavacia nu een vrije trap mag gaan nemen. Voor de duidelijkheid, Roda speelt met tien na die rode kaart van Malky. Bonaventia bal richting het strafstopgebied. Meloon werkt weg, Sherry doet de rest. Trapt de bal naar voren, maar daar is helemaal niemand van Ado Den Haag. Dus staat Courto nu halverwege zijn eigen helft om die bal maar weer naar voren te peren. Op het hoofd van Vlederis. Nee, daar gaat hij aan voorbij. En nou zou Ado iets kunnen gaan ondernemen. Met Van Duinen stuurt Toornstra aan de rechterkant weg. Toornstra in het Schafsomgebied houdt de bal onder de voet. Houdt ook twee man bezig. Wilde dan doorheen bij Danilo. Dat moet je niet doen. Dat is een grote vent. Danilo vervolgens met de bal richting Nemeth. Ook al een invaller gekomen voor Lebedinski, De doelpunt te maken. En uiteindelijk een lange bal die door Coutinho met alle rust wordt behandeld. En gespeeld wordt naar Beugelsdijk. Die moet oppassen. Want Souchouin komt storen. Ja, Beugelsdijk, neem nou, onderneem nou actie. En die trapt dan met alles is een beperktheid die bal gewoon over de zijlijn. Dat is ook niet datgene wat Beugelsdijk daar achterin moet doen. Die moet niet zorgen voor de opbouw. Die moet niet in de problemen worden gebracht. Die moet gewoon een uh, spits uitschakelen. En in dit geval wist hij echt niet meer wat hij moest doen. En trapt hij de bal over de zijlijn. Ado gaat ook nog een uh, keer wisselen. Sherry gaat eraf. En Elbers is het volgens mij. Die uh, klaar staat om uh, zometeen te gaan invallen. Nee, Santi Kolk komt uh, eerst nog in het veld. Voor Sherry. Uh, Man die dus na de winterstop aan de selectie van Ado is uh, toegevoegd. En nu in de slotfase in de spits mag gaan spelen. Mocht hij vorige week tegen Willem 2 ook al. De 10 van Roda tegen de 11 dus van Ado Den Haag. Daar is de naam van Santi Kolk. En dan kan er ingegooid worden. Door Rode JC. Dat gebeurt de hoogte van het strafstofgebied van ADO. Daar gaat u straks van alles over horen. Nog vijf minuten en de extra tijd. ADO staat 2 1 voor in eigen huis. NAC heeft de punten binnen in Waalwijk. Er niet mee. Ja, die conclusie mag je wel trekken. We zitten in de extra tijd. Anderhalve minuut nog even een blessure bij Van Peppen, Vrije trap nog voor RKC aan de linkerkant van het veld. Met Sander Duits brengt de bal nog voor de goal. Weggehaald op de doellijn bij Nakbreed. Daar dat kan gaan counteren met 2 tegen 3. Schaller kast de bal door Lulling opnieuw wordt aangegeven. Breed naar die andere invaller Elson Hooy. Daar komt de 4-0. Daar is de 4-0. Niet omdat doelman Jeroen Zoet... Er knap een handje tegenaan krijgt een snelle uitbraak opnieuw van uh, NAC Breda. Nu niet verzilverd zoals eerder dat wel gebeurde door Schalk. Hooi laat nu de kansen liggen. Aan de andere kant NAC boekt een hele keurige knappe verdiende overwinning hier. Zit dik in de problemen op veel fronten. Maar het gaat nu boven de streep uitkomen. Nog wel een hoekschop zo meteen. Maar met een wedstrijd thuis tegen Pek in het vizier. Heeft NAC vanavond zichzelf misschien wel op een sportief gebied zeker teruggevonden. En dat kan heel goed nieuws zijn voor de ploeg uit Breda met het oog op de komende weken nog. Want dat het zwaar gaat worden, is iets wat zeker is. Daar is de trap van Buijs. Eén van de doelpuntenmakers. Weggehaald door Van Peppe. En zo mag Nak in die extra tijd nog een keer een trap gaan nemen. Vanaf de flanken zometeen met de Een nieuwe corner dus voor Nak Breda. En wie staan er in het strafzopgebied? Botteguin. Met al die andere centrumverdediger staat ernaast. Kees Luiks. Goudelje is erbij. Daar is de trap in de richting van Botteguin. En daar is ook de bal. En zo wordt het nog een nare afstraffing voor RKC Waalwijk dat dit eigenlijk ook wel verdient op basis van een hele zwakke wedstrijd. 4-0, de goal van heel dichtbij dus. En we gaan snel naar de wedstrijd van Ronald van der Geer. Vandaag komt een penalty aan voor Roda, want Flederis schiet op goal... nadat er een aardige aanval is geweest. Eerst wordt het schot van Nemeth nog geblokt. Dan krijgt Flederis de kans om te schieten. Ja, en dan is daar het blok van Wormgoor. Gaat er een arm naar de bal en kan haar niks anders doen... Dan A, de bal op de stip leggen. Dus krijgen de tien van Roda de kans om gelijk te komen. Maar is het dan ook van gelijk qua aantal spelers? Want uh, ik noteerde al eerder een gele kaart voor uh, Wormgoor. En vertelde toen dat hij de wedstrijd tussen PSV en ADO volgende week zal missen. Nou, het, uh, de slotfase van deze wedstrijd mist hij ook. Want twee keer geel, rood, dus ook hij naar de kant. En zo staan er nog tien hagen en tien Limburgers op het veld. En is er nu de gelegenheid voor Roda JC via Mark-Jan om langzij te komen. Hij staat Oog in oog met Coutinho. Dat is een keeper die moeilijk te kloppen is de laatste weken. Maar kan die ook vanaf 11 meter beslissend zijn? Nee, hij heeft hem niet. Want de bal komt op de paal. Hij leek er dus niet in te gaan. Maar de rebound is alsnog voor uh, de speler Mark-Jan Flederdes. En die heeft hem dan uiteindelijk te pakken. En zo is het 2-2 en spelen we nog 2 minuten. En de extra tijd. En dan snel naar het schaatsen, Sebastian Timmerman. Thijsje Oenema staat in de baan in de vijftiende rit. En tweede Nederlandse zij dus nadat we de Marit Leenstra zagen. 38-23 voor Leenstra Thijsje Oenema. Rit vorige week is Calgary 37-64 persoonlijk record. Een tiende langzamer dan het Nederlands record van Andrea Nuit. Dat vandaag precies 4000 dagen geleden werd verreden tijdens de Olympische Spelen hier in Salt Lake City. Oenema goed vertrokken in haar rit tegen de oud-wereldkampioenen bij Jing Wang In de binnenbaan opent in 10-37 om 10-42 voor Beijingwang Sangwali, Wang. -Wa hebben we net zien rijden. De wereldrecordhoudster komt tot 37.28. Bleef daarmee meer dan 14 tiende. Bijna een halve seconde verwijderd. Van dat wereldrecord reageert een beetje. Ja wat is deze tijd waard? En zo kijkt iedereen een beetje naar elkaar. Want super super super snel is het ook weer niet. Waar gaat dat Nederlands record dan er wel aan vanuit? Wat gaat Oenema doen? Gaat de rit wel winnen denk ik van bij Jing Wang? Ja dat gaat ze doen. Maar 37.54. Ja gaat eraan. 37.38 voor Thijsje Oenema. En dus is het Nederlands record. Dan eindelijk verbroken. Margot Boer van vorige week op gelijke hoogte. Even nader dat Nederlands record. Maar precies 4000 dagen nadat Andrea Nuit het hier reed in Salt Lake City... wordt het verbeterd door Thijsje Oenema. 37, 38, twee ritten te gaan nog. Oenema daarmee voorlopig. Twee op deze 500 meter. Roda kwam toch nog terug in Den Haag. Ronald van der Geer. Hij staat nu even met 9. Eh, omdat de man die eh, het doelpunt maakte... hoewel de, de man van het scorebord overigens de eh, goal... Eh, blijkbaar niet heeft gezien. Want er staan nog altijd 2-1 uh, op het, uh, het scorebord hier bij, uh, bij ADO. Die is denk ik even plassen. Maar uh, ADO staat even met 9 omdat die wond van is ik zei eerder al die kwam met meloon in aanraking, Er is gaan bloeden. Vrij trap voor ADO in het schafstopgebied van Roda. Weggewerkt door Donald in elk geval zodanig dat de bal over de zijlijn is gegaan. Nu gaat ADO natuurlijk nog op jacht naar een uh, treffer. Maar het staat net als Roda met 10. Uh, Want uh, Wormgoor en Malky doen inmiddels niet meer mee. Jansen gooit in vanaf de rechterkant in het schafstopgebied. Daar is Beugelsdijk. Daar is ook uh, Toornstra. Die gaat de wel naar de grond. Maar ja, niet alles wat naar de grond gaat levert een penalty op vanavond. Vier minuten extra speeltijd wordt erbij getrokken bij deze wedstrijd, die eigenlijk nooit goed was, maar wel ontzettend spannend. 2-2 is het na 90 minuten. RKC NAC was niet spannend, werd 0-4 eh, en sneller, Sebastian Timmerman. Want Laurine van Riesen in de baan. En Heather Richardson, de Amerikaanse topfavoriete, Opent in 10.48 ietsje sneller dan Laurine van Riesen. De derde Nederlandse die vorige week ook 37.64 reed in Calgary. En die, die tijd dat uh, uh, is dus in ieder geval uh, langzamer dan Thijs Oenema net reed. Oenema heeft dus eindelijk dat Nederlands record uit de boeken gereden. En Van Riesen gaat hier een dik pak slaag krijgen van Heather Richardson. Die wel een missetje heeft in de binnenbocht. eventjes met de linkerarm richting het ijs moest. De Amerikaanse gaat de rit ruim winnen, zegt 37.12 is HPR. En dat Blijft het staan, 37-31, wel de tweede tijd tot nu toe voor uh, Heather Richardson. Laurine van Rissen rijdt 38-16 en dat is een tegenvaller. De zestiende tijd slechts voor uh, Van Riesen. Eén rit te gaan nog, we krijgen zo Yingyu tegen Margot Boer. Hoe lang gaan we nog voetballen in Den Haag, Ronald? Nu nog drie minuten. Eén minuut van de vier minuten extra speeltijd zit erop. Met een 2-2 stand. Als Malone nu toch aan de bak moet tegen Nemet. Nemeth zijn handen gebruikt. De bal wegtrapt. Kijkt hij geel voor van Brama. Ja, krijgt hij. Brama zegt eerst nog doelrustig aan. Maar bedenkt zich dan en zegt: hé, hey, we hadden geloof ik afgesproken dat we respect zouden tonen. Ook voor de bal. De bal wordt weggetrapt <lacht> door Nemeth nadat er gefloten is. En dus geel voor hem. Lange bal van Coutinho. richting de helft van Rode JC. Daar gaat Poupon de lucht in. Krijgt de, de bal op zijn hoofd. Maar heeft Brama weer een overtuiging gezien, ergens onderweg, heeft Poupon die gemaakt op Soetjuin. En nu mag Roda dus een vrije trap nemen. En je ziet nu zoveel vrije trappen achter elkaar dat het af en toe net American Football lijkt. Want nu schuift het hele spel weer op richting uh, de helft van Ado Den Haag. Uiteraard als Bonaventia die vrije trap neemt, richting Nemet. houdt zich op aan de linkerkant. Moet dan, als hij gevaarlijk wil worden, eerst afrekenen met Malone. Maar het gaat uh, een uh, blokje terug. Het is 2-2 uh, en uh, we spelen nog twee minuten. De laatste rit best was. Met Margot Boer in de baan die vorige week dus 37-54 reed. Tegen Ying Yu, de wereldkampioene van vorig seizoen in Calgary. Prachtige rit dus om deze 500 meter mee te eindigen. Ze zijn in één keer goed weg. Ying Yu in de binnenbaan, Margot Boer in de buitenbaan. Die goed weg lijkt hoor, want goed mee opgaat met Ying Yu. En opent in 10.50. Dat is een goede opening voor Margot Boer. 10.46 voor Ying Yu. Eerste buitenbocht loopt niet helemaal optimaal voor Margot Boer. Die wat moeite had om in het begin van die bocht goed die zijwaartse afzet te doen en goed uit te Eigenlijk te versnellen in de bocht. Daardoor tegen een behoorlijke achterstand aankeek. Net op de kruising. Nu in de tweede binnenbocht. Ook er niet in slaagt. Om naast Yingyu in ieder geval die bocht uit te komen. En gaat de regerend wereldkampioenen deze rit winnen. 37-28 was de tijd van Sang Wali. Die wordt verbeterd. Yingyu wint de 500 meter in 37-21 en 37-63 voor Margot Boer. Die wordt daarmee achtste. Yingyu wint de 500 meter voor Sangwali. Richardson en Thijs Joeneman met haar Nederlands record wordt 4 Ah, door de Haag Roda dan weer, Ronald? het Weer een vrijtrap trap voor Roda. Omdat er weer een overtreding wordt gemaakt. Dus schuift het spel weer op. Uh, gaat iedereen van Ado weer terug naar eigen helft. En gaat uh, Roda bij die 2-2 uh, stand weer een vrije trap nemen. Bonaventia staat alweer als een uh, kikker eigenlijk klaar. Zoals Silvio Diliberto dat vroeger deed bij de Amsterdam Admirals. Nu uh, trapt hij de bal richting uh, Donald. Die daar met Malone een duel moet uitvechten. Gaat uh, Donald naar de grond. Ja, dat gebeurt uh, binnen de 16 meter. Zegt nu ja, ik word recht naar de grond gewerkt door Malone. Maar Brahma stond er dichtbij. En ik denk dat hij de situatie op juiste waarde schat. Roda werkt weg, want er was een lange bal van Melon richting de Limburgse helft. Maar Adover werkt die bal niet goed. De loge gaat dan lopen. Beugelsdijk werkt weer weg. Poupon komt niet aan de bal. Bonifatia wel. Weer een lange bal van Montaigne. Die komt terecht bij Coutinho. Legt de bal op de grond. En gaat hem nog één keer naar voren trappen. Braamhaar kijkt inmiddels op zijn horloge. En die bal hoeft niet meer. Het eindigt hier in 2-2. Het venijn zat wat dat betreft in de staart. Is het goed geweest vanavond? Nee. Eigenlijk geen moment. Is het spannend geweest. Ja. Tot het uh, bittere, bittere einde. 20 uh, uh, ja, spelers zijn er uiteindelijk nog over. En uh, de stand ook in balans. 2-2. Drie wedstrijden zitten erop. Pekswolle Heer de eindigde voor in de avond al in 1-1. Adel en werd 2-2. En RKC-NAK 0-4. Het is rust bij Heracles, PSV en de ruststand daar 0-2. Yu Jing won de 500 meter. En Sebastian Timmerman weet precies hoe de nummers 2, 3, 4, 5 en de eerste Nederlandse. Wie is dat, eh, Sebas? Uh, twee, drie uh, waren Sangwali en Edda Richardson. En op vier komen we dus al de eerste Nederlandse tegen Thijsje Unema. Heel goed, de Nederlandse vrouwen zijn eindelijk van ons gezeik en gezeur af. Want we ja. hebben jarenlang aan die Nederlandse vrouwen zitten vragen... als we weer op een snelle baan kwamen. Van wanneer gaat dat record van Nuit nou eens uit de boeken, zegt dames, kom op. En die 37-54 bleef altijd maar staan. Vorige week werd het dus geëvenaard door Margot Boer in uh, Calgary. Maar precies op de 4000ste dag... Van dat uh, record is het uit de boeken. Thijsje Unema 37-38 is dus de nieuwe oudste van het Nederlands record. En legt ook gewoon een goede basis voor eventueel wel een goed toernooi hoor. Als Unema de 1000 meters goed doorkomt, wie weet wat er dan in het vat zit. Maar de beste uitgangspositie was dus voor de Chinese kampioenen, wereldkampioenen van vorig seizoen: Ying Yu. 37-21 straks op de 1000 meter. 14-honderdste voorsprong op Zhang Li, en 2-tiende op Heather Richardson. Dat moet Richardson wel kunnen overbruggen gezien haar capaciteit. Op die duizend meter. Oenema dus vierde. Dan bij Jin Wang. Jenny Wolf en Cordaira. Margot Boer op de achtste plaats. Een tiende boven haar persoonlijk record. Maar toch best wel een aardige tijd. Hoor, met die 37-64. En met een goede duizend meter moet Boer mee kunnen gaan doen. Christine Nesbit Dat is eigenlijk de grootste verliezer van deze 500 meter. Wordt slechts twaalfde. En staat al op ander, meer dan anderhalve seconde van Ying Yu. En bijna anderhalve seconde van Heather Richardson. Dus Nesbit uh, moet aan de bak. Van Ries is slecht begonnen aan dit wereldkampioenschap. 18e plaats slechts. En Marit Leenstra met de 20e plaats. Ook zij heeft heel wat goed te maken. Ying is dus de winnares van de 500 meter. En nog maar eens een keer herhalen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk op de baan... waar het 11 jaar geleden werd neergezet... is eindelijk dat Nederlands record eraan. Thijs Junema heeft het nu op zak. 37, 38. En wij gaan terug naar het voetbal. Maar dan het voetbal voor in de avond. Pex Wolle speelde gelijk tegen Heerenveen 1-1. Die gelijkmaker van... Uh... Pexvolle kwam pas laat. Uh, en daar was de trainer van Heerdeveen, Marco van Basten, enorm boos over. Jeroen Elshoff, sprak met hem. Ja, ik zou met dit weer eigenlijk niet aan je hoeven vragen... want het is koud bij toch? Maar ben je, Maar ben je een beetje afgekoeld, want dat was je boos. Ja, we zijn natuurlijk dicht bij de overwinning. De eerste uit de overwinning was, uh, was naderbij. En dat je net dan zo weggeeft, dat vind ik heel vervelend... terwijl we keer op keer hebben gewaarschuwd... Van, jongens, blijf druk, hou op de bal, blijf het met elkaar doen... blijf voorwaarts denken... Nou ja, en uiteindelijk zijn we niet in staat om, uh, om uiteindelijk het uh, tegendoelpunt te voorkomen. Waar zit je woede nou? Uh, want, want we zien je ja, eigenlijk een beetje slaan op die dugout uit frustratie bij de goal. Zit die woede bij het feit dat je de goal op zo'n manier weggeeft? Of gewoon überhaupt dat je de overwinning nog weggeeft? Achten op een tegendoelpunt. Wij, wij stopten met voetballen, we stopten met, uh, met druk geven, we liepen achteruit. Elk uh, duel werd uh, verloren en... Uh, ja, hij viel nu in de 83 minuten, maar hij had ook in de 73 minuten. Je dat, we, we stopten met voetballen. Nou, dat is natuurlijk uh, onbegrijpelijk. Als je, als je zo zit in een situatie waar wij zitten, dan kan je een keer een uitstrijd winnen. En uh, ja, dan, dan geef je het eigenlijk zo uit handen. Ja, ik vind dat uh, echt onbegrijpelijk. Ja, terwijl in de eerste helft kan ik me voorstellen dat je misschien juist tevreden was over de verzorgdheid van het spel. Ja, dus dat is juist zo vreemd. Dat dan in de tweede helft, als je dan voor staat, naarmate de wedstrijd voordat neemt zwollen steeds meer risico. Nou, dan kan je dus uitstekend gebruik maken van de ruimtes die er komen. Dan kan je countervoetbal spelen. En je, kan, je mag best wat inzakken, maar je moet niet tot in je eigen 16 natuurlijk het initiatief aan de tegenpartij geven. Nou, dat, dat hebben we veel te veel laten doen. Zet dat de kwaliteit van een aantal jongens in jouw ploeg dan? Want ik, ik zie je ook terecht boos worden op momenten dat er ja, ballen worden ingeleverd op het middenveld... terwijl er aan de andere kant ruimte ligt. Hoe moet je dat zien? Kwaliteit, mentaliteit. Dat is, vind ik in de tweede helft was dat uh, niet op de juiste manier. Wat, uh, gooi je ze dat gelijk voor de voeten als je terugkomt in de kleedkamer? Of wat tref je dan aan? Hoe gaat dat? Normaal gesproken doe ik dat niet, maar deze keer heb ik het wel gedaan. Kan je ons een klein beetje meenemen? Is van ons. En een reactie? Zijn ze stil? Gaat ze samen de discussie aan? Ik vind er geen commentaar op. Ik heb je zelden dus zo boos gezien. Nou ja, ik was wel teleurgesteld zo. Ja, teleurgesteld. Als ik boos ben, vind ik nou niet een nieuws item. Ik bedoel, het voetbal weet je. Je kan winnen, je kan verliezen. En soms zit het tegen en soms zit het mee. Maar het spreekt wel enige frustratie uit. Klopt. Oké, okay. is goed zo. Dank je wel. Marco van Basten, die werd ook al boos op Jeroen Elshoff. Uh, Herakeles, PSV, ze staan klaar voor de tweede helft. Uh, Bas? Ja, ik heb mijn buurman gevraagd even ergens anders te gaan zitten. Dat uh, geeft mij wat lucht voor de tweede helft. We hebben in de rust nog hard gelachen om een collega... die begreep had dat het boven nul zou blijven vanavond. Die in hele hippe leren schoenen hier aan is gekomen. Die zulke koude voeten had dat hij denk ik nu nog in de perskamer zit. Hoe dan ook, de tweede helft in gang gezet in Almelo. Heracles PSV, het is 0-2 door de goals voorrust van Matas en Lens. En Heracles, dat heb ik eigenlijk al met zoveel woorden gezegd, moet zichzelf een beetje opnieuw uitvinden. Dat gevoel krijg je een beetje. En daardoor voelt het eigenlijk alsof het met 0-2 al beslist is. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelt het wel. Want de ploeg uit Amlo heeft te weinig laten zien. Nu balbezit via Rienstra en Schenkeveld aan de rechterkant van het veld. Feyenovic wijst en zegt ik wil de bal eigenlijk niet. Die moet naar Duarte. Maar merkwaardig genoeg kiest Rinstra voor de zijkant. En dan krijgt Feyenovic de bal alsnog. En besluit hij maar een voorzetter geeft die wel Lijkt me wat aan de harde kant. Gaat eigenlijk aan Everton voorbij. Dan moet Bruns proberen, die daar nog achter terecht komt, de bal binnen te houden. Dat Doet hij wel, tenminste, dat denkt hij zelf. Maar dan blijkt er aan de overkant toch een grensrechter te staan die de vlag omhoog heeft gestoken. En dat de bal dus blijkbaar over de achterlijn is gegaan. en mag er een doeltrap komen voor Boy Waterman. De keeper van PSV nadat er een minuut is gespeeld in deze tweede helft. en Ik echt benieuwd ben of de ploeg van Peter Bos na de, het vertrek natuurlijk van Armateros en Overtoom nog in staat is om echt PSV het vuur aan de schenen te leggen. Want... Helemaal in het begin van de uitzending, of in ieder geval van mijn bijdrage daarin... vertelde ik al, er is maar één ploeg tot nu toe geweest. En dat is Feyenoord geweest, op de derde speelronde van deze competitie... die hier in Almelo wist te winnen. En voor het overige is natuurlijk heel veel spektakel geweest. En die momenten met drie verdedigers in die wedstrijden... waarin Heracles eigenlijk vooral naar voren wilde, met alle gevolgen van dien. Maar 3-3 tegen Ajax, euh, nog een wedstrijd 3-3, een keer 6-3 tegen Veen. Merkwaardige duels, maar wel spectaculair. Dat is het vandaag absoluut niet... Sterker nog, PSV vindt dat prima natuurlijk, want uh, hoe minder er gebeurt, hoe beter het is. Want de ploeg uit Eindhoven staat voor met 2-0. En ik ben benieuwd of Heracles nog, zoals gezegd zegt, bij machten is om. Hoe dan ook. 47 minuten op de klok. 0-2 de tussenstand. um met Place to Run From. In de Afrika-cup heeft Ivorcus met 3-0 gewonnen van Tunesië. Door de tweede overwinning in de toernooi gaan de Ivorianen aan de leiding in groep D. Het duel tussen Algerije en Togo eindigde in 0-2... en daardoor heeft Algerije geen kans meer op de volgende ronde. Pek Zwolle tegen Veen werd 1-1. De gelijkmaker van Pek viel laat. Uh, napraten doet Jeroen Elsoff met de trainer van Pek, Art Langler. Wat blijft het meest hangen voor jou na deze wedstrijd? De uitslag, 1-1, een goed punt. Lopen We lopen één puntje uit, op de, in elk geval op VVV dit weekend. Ja, je zegt uh, daarmee ook dat je tevreden bent met één punt. Of had je zoiets van, nou, het had het ook wel drie kunnen zijn? Ja, maar de afgelopen thuisgestrijden zijn zonder uitzondering zo geweest... dat we meer er kunnen halen dan dat we kregen. Alleen te bleven we vaak met nul punten staan. Dus wat dat betreft ben ik heel, heel content met één punt. Tweede helft hebben jullie behoorlijk wat kansen gehad. Wat is dan het verschil met de eerste, behalve dus dat er meer kansen zijn? Nou, de eerste dat was denk ik een gelijkwaardige wedstrijd... waarin beide ploegen wel een paar mogelijkheden kregen. Uh, deze was denk ik niet uh, heel veel over en weer... Uh, in de tweede half moeten wij op zoek naar. En Herenveen komt dan eigenlijk in de positie waar ze graag in willen zitten. Kunnen achteroverleunen en wachten op de kant. Dus ik ben heel tevreden over de manier waarop wij dat gespeeld hebben. Eigenlijk misschien nog één grote kans voor Juicy, uh, zo op mijn hoofd, maar verder weinig weggegeven. En zelf ja, steeds meer druk uh, ontwikkeld met uiteindelijk de, de beloning in de, in de vorm van een gelijkmaker. Je krijgt vrij snel uh, na de rust de goal tegen. Neem je dat iemand kwalijk? Ja, het is wel een heel slecht moment en als het direct naar de rust is dan is het nog slechter omdat het meteen de suggestie wekt dat de jongens niet goed uit de kleedkamer zijn gekomen. Maar ja, als hij drie minuten later valt dan is dat misschien niet zo. Maar ik vind het sowieso een slecht moment omdat we in verschillende momenten achter elkaar niet, niet goed verdedigen. Wat is nou het verschil wat je zelf eigenlijk ook al aanhaalt met de uit- en de thuiswedstrijden? Waarom gaat het qua resultaten hier wat moeizamer? Nou, dat heeft in ieder geval niks met onze speelstijl te maken. Misschien is het wel zo dat wij het lastig hebben met ploegen die zelf achteroverleunen en loeren op de fout. Uh, als we uitspelen zijn er toch ploegen die zelf meer initiatief nemen om wat te ontwikkelen. En dan uh, is het meer over en weer. Uh, daarnaast hebben wij in de thuisstrijden ook wel de, de bovenste top van de, uh, van de competitie gehad. Er komen nog een paar ploegen hier die, uh, die bij ons in de buurt staan. Gek hè, want je bent tevreden met een punt. Maar eigenlijk, misschien wel door vorige week, doordat jullie in Eindhoven uh, winnen... heeft iedereen zoiets van, nou ja, Zwolle een punt tegen Heerenveen. Misschien moeten dat er wel drie zijn, dan wat ze uh, hebben laten zien. Nou, geweldig dat we dat beeld oproepen. Want uh, in de realiteit is het natuurlijk iets anders als je allerlei dingen naast elkaar zet. Maar blijkbaar uh, doen wij dingen zo goed dat mensen die verwachting hebben. Die proberen ook echt al waar te maken, maar dat lukt helaas niet ook alweer. Hart Langeleur, de trainer van Pex Zwolle... dat met 1-1 gelijk speelde tegen Heerenveen. PSV staat voor met 2-0 in Almelo. Kwam het nu toe niet in de problemen? En de tweede helft wel, Bas? Nee, eigenlijk ook niet. Het is nog steeds uh, 2-0 voor PSV. Hele slechte counter nu trouwens op PSV, waarbij Naldem... Paast op Matas, nadat Herakles de bal verspeelt. Eigenlijk na een minuut of anderhalf balbezit op de helft van PSV. Ja, het was breien, want er gebeurde niks. Ze raken de bal kwijt, er komt een kouder. Maar wanneer al een paas terwijl Matas een meter buiten spel staat. Dat kun je ze eigenlijk allebei aanrekenen, want Matas moet ook slimmer lopen. En je voelt eigenlijk wel dat zo'n wedstrijd wordt waarin Herakles natuurlijk moet. Maar omdat het nou eenmaal niet in staat lijkt vanavond om het PSV echt lastig te maken... komt het natuurlijk straks nog zo kouder. En dan zit hij er een keer in en is het 0-3 en is het gedaan... Of nu toch een actie van Castellon. wordt aangetikt in het strafdomgebied. Schrijft zich de Geusebuiuk, zegt niks aan de hand. Hij krijgt nog een herkans. ook en wipt dan de bal eigenlijk voor langs. Ik denk dat het een mislukte voorzet is achteraf in de buurt van de Tweede Paal waar Bruns niet bij kan. Die kan aan de andere kant wel de bal oppikken. en kan de aanval nog een vervolg geven, maar heeft dan heel veel driftige scharen in huis. Maar daar trapt van PSV niemand in en uiteindelijk verspeelt Bruns de bal. Dat was dan toch een kansje voor Casteljon die in de eerste helft, ik heb dat gezegd, eigenlijk vooral opviel door of buiten spel te lopen of zijn ploeggenoten in de weg te lopen. Dat ook allemaal onwaarschijnlijk onhandig. Maar dit was een moment dat er positief uitzag, maar uiteindelijk dus zonder resultaat. PSV blijft eigenlijk zonder kleerscheuren. PSV blijft makkelijk staan, makkelijk overrent. Heeft nu via Van Bommel de bal, die gaat meters maken. Probeert een 1-2 op te zetten met Lens. De bal komt wel bij Lens, komt nu ook weer terug bij Van Bommel. Die staat al zo de rechts buiten nu. Daar strikt hij van. En laat zich dan de kaas van het brood eten door Christian Dorda. Via Dorda gaat de bal over de zijlijn zodat PSV er nog wel een ingooi aan houdt En dus even met het uh, leeuwendeel van de veldspelers op de Almeloze helft mag staan. 10 minuten na rust. Het is Heracles 0, PSV nog altijd op 2. De Nederlandse snowboarders Cleve Johnson en Bel Berghuis... hebben bij de wereldkampioenschap in Stoneham... een bescheiden rol gespeeld in de finals van de cross. Johnson eindigt als 24ste, Berghuis als 23ste. En Javier Fernandez is in zaken de Europees kampioen kunstrijder geworden. De Spanjaard bleef in de kuur, waarin hij met drie sprongen... met een viervoudige schroef liet zien. De Fransman Florent Amodio ruim voor op punten. De Tsjech Brezina eindigt als derde. Het is voor de eerste keer dat Spaans goud is bij het kunstrijden. Zevenvoudig titelhouder Plushenko kwam niet meer in actie... wegens een rugblessure. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Pekswolle zwolle 1-1, Ado Den Haag-Roda 2-2... en RKC NAC 0-4. En in de tweede helft bij Heraklijs PSV is het na een minuut of 0-2. 10 Tot zo na het NOS Journaal met Mariel Hageman. NOS Langs de Lijn. op 1...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 ...klapschaatsen in superstrakke pakken. Het gaat erom om te kijken of de mens met zijn fysieke mogelijkheden... ...zo optimaal mogelijk kan presteren. Luister morgen naar de documentaire Kampioen met Kringbuul en Klapschaats. Frans Kringbuul kwam niet alleen met een nieuwe wedstrijdpak. Die kwam op een gegeven moment met een nieuwe schaats. Morgenavond, 9 uur, over schaatsen in Holland Dok Radio. En dan vraag je af, waar gaat dat heen in de schaatsport? Radio 1, het nieuws van alle kanten.